Drie uur Marian Koekoek met het NOS-journaal. Ter dood veroordeelden in Texas mogen in het vervolg niet meer kiezen... wat ze als laatste maaltijd willen eten. Gouverneur Whitmire heeft de gevangenissen geschreven dat het ongepast is... om ter dood veroordeelden zo'n privilege te gunnen. Genoeg is genoeg, zo schreef hij. De brief wordt gezien als een reactie op de extreme wensen van de man... die gisteren in Texas terecht werd gesteld... De man, die veroordeeld was voor een racistische moord, bestelde onder meer een driedubbele cheeseburger met bacon, een pizza met veel vlees, een half brood en een halve liter ijs, maar hij at er niets van. Texas is de staat waar de meeste terechtstellingen van Amerika worden uitgevoerd. Vannacht werd in Amerika voor de derde keer deze week een ter dood veroordeelde geëxecuteerd. Dat gebeurde in Alabama. De meeste Nederlandse banken zijn niet open over de bedrijven waarin ze investeren. Dat staat in een onderzoek van de eerlijke bankwijzer dat vandaag verschijnt. Acht van de elf onderzochte banken geven in bijvoorbeeld hun jaarverslag of op de website weinig inzicht in de activiteiten die ze financieren. Daardoor kan de consument lastig achterhalen of een bank maatschappelijk verantwoord met zijn geld omgaat. Volgens de onderzoekers zijn de ABN AMRO en de NIBC Bank het minst transparant. ASM Bank en Triodos geven de meeste openheid over hun investeringen. De eerlijke bankwijzer is ontwikkeld door onder meer Oxfam-Novip, Amnesty International en de FNV. De Amerikaanse beurs is net als de Europese beurzen met flink verlies gesloten gisteravond. Wall Street verloor 3,5 procent. Eerder sloot de Amsterdamse beurs ruim 4 procent lager. Beleggers krijgen steeds meer de indruk dat de economie wereldwijd afstevend op een nieuwe recessie... Dan nog het weer, vannacht droog en plaatselijk mist en minimaal 7 graden. Overdag stapelwolken, meest droog en zonnige periode. En dan wordt het 18 graden. Tot zover het NOS Journaal. Dan is er nog verkeersinformatie. De A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen afrit Den Dolder en Knoopend weer 3 kilometer door wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Omroep Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Dromen dove mensen met geluid. Dat is de vraag die Erik stelde, en hij wil graag een antwoord. En dat kun je doorgeven als je het weet via 0800 1121. Mailen kan ook altijd even naar Nachtzuster, omroep, Twitteren omroepmax.nl. kan via Apenstaatje Nachtzuster. En tijdens dit programma kun je chatten over alle onderwerpen die voorbij komen. Als je even via internet gaat naar www.nachtzuster.net, dus www.nachtzuster.net, en dan kun je. Kun je links de chat aanklikken en daar ben je ook van harte welkom. Maar het leukste is als ik je even kan spreken en dat kan eigenlijk alleen als je even belt naar 0811 21. Dat kan dus over uh, de vraag van Erik over uh, doven die met of zonder geluid dromen, maar ook over een andere vraag die nog open staat: het schaakspel. Wat is de oorsprong van het schaakspel? Hoe is het uitgevonden en door wie? Mocht je dat toevallig weten? 0811 21. En Daarnaast het hele verhaal over de identiteitskaarten en de vingerafdrukken. Mocht je dat nog aan willen vullen, dan kun je ook even iets van je laten horen hoor. 0800 21. A cold finger Beckons you to enter his web of sin But don't go in Golden words he will pour in your ear But his lies can't disguise what you fear Mr. Goldfinger Pretty girl, beware of this high Kiss of death from Mr. Gold. Goldfinger van Shirley Bessie, van de film hè natuurlijk van uh, hoe heet hij? James Bond. Eh, 007. Wou ik zeggen, maar zo wordt hij niet genoemd. hoor. James Bond inderdaad. Uh, 1965 was dat. dat. Is ongelooflijk. Toen was ik er nog helemaal niet. Dat is lang geleden. Paul, goedenacht. Hallo, hallo. Wat geeft? Hallo, hallo, Paul. Hallo, hallo. Kijk, <laughs> de telefoonverbinding is goed. Dus Heerlijk. Niet overklagen. Nee, nou dat is dat is een goed begin. Alleen de etenverbinding is nog steeds niet in orde. Nou, wat is het waardeloos, hè? Ja, er is al maanden aan de gang. Echt, echt maanden. En ja. je, je was er wel eens kwaad over. Hè? En ik ja. ook. Als luister ook, natuurlijk. Ja. Ja, en, ik vind uh, het ongelooflijk. Ik vind het echt ongelooflijk. En iedere keer, zo, zo ook vandaag, werd er weer gezegd van... nou ja, we nemen nu komt alles goed en gaan we weer naar 100%. En dan zit ik in de, in de auto en dan moet ik eerlijk zeggen... dan kan ik bijna alles wel ontvangen, maar dan hoor ik toch nog drie keer hetzelfde. Ja, en dat zijn hele discussies al open geweest ja. ik denk, nou als Astrid terugrijdt, dan hoort ze zelf in de auto dat het weer helemaal wegvalt. En, dat ja. het weer. en nu, nu, nu zijn ze weer, uh, ik denk dat ze de vermogen aan het testen zijn, want ja. uh, ik heb gewoon uh, zo'n klein radiootje en dan in één keer valt hij helemaal weg en dan is hij weer uh, op volle sterkte. Nou, je wordt er eigenlijk, echt helemaal dol van. Echt, ja, uh, nee, maar ze zijn er vannacht bij aan het werk hoor. Dat is bekend. Dat is... Ja, ja, ja. ja, ook alleen toevallig bij mij. Want het wordt allemaal heel beroerd gecommuniceerd. Maar uh, het, het, vannacht schijnen ze met die zender aan het werk te zijn. En, en de morgen, als het een beetje mee zit. Dus als alles het doet. Gaat morgen alles naar 100% en dan is het over. Ja, dat zeggen ze ook wel een maand. Hè, dat alles naar 100% gaat. Ja, dus, uh... ik weet het. Dat, euh, euh, nou ja, het is goed dat de luisteraar dat weet, dat het niet, hè, dat is die, die standaardzin. Dat ligt niet aan uw apparatuur, het ligt aan onze. <laughs> het ligt niet aan je oren, het ligt, nee, uh, nee, het, nou het ligt ook niet aan onze apparatuur, het ligt aan Lopik eigenlijk. Nou ja, maar het, het gaat natuurlijk om dat, dat er twee bazen. Uh, ruzie zeg maar, hebben, twee bazen hebben die zijn er in handen ja. en die hebben, die, hebben ruzie, die hebben ruzie met elkaar en uh, ja. Maar als ik het goed begrepen heb, zijn er nu één of twee meneren, misschien zelfs wel een mevrouw, die echt, echt het bloed uit hun vingertoppen aan het draaien en schroeven zijn om het allemaal weer werken te krijgen. Dus laten we daar vooral heel dankbaar voor zijn. Ja, nou ja, ik, ik, ik, ik denk gewoon, ja, waarom greep die minister niet in? Hè? Maar ja, dat, dat, ja, die is ik druk. Zeggen, ja, Radio 1 moet uh, 100% bereikbaar zijn. Het uh, ja. zou, zou toch eigenlijk heel logisch zijn, hè? Maar ja. Maar ja, ik heb met, met, met de ontvangst dat je niet goed kan horen. Heb ik nog wel een leuk buggetje naar een. Nog een vraag over die doofheid. Ja. En dat is uh, de uitdrukking dove kwartel. Ja, kwartels zijn en, helemaal niet doof. Nee, en dat vraag ik me dus af. Ik denk, nou, dat vind ik afschriftelijk wel ook zo'n vraag. Van, ja, zijn kwartels doof? Of nee. Waar komt die uitdrukking vandaan? Hè? Dat, dat, dat, en wat zijn het überhaupt voor beestjes? Volgens mij een soort kipachtige. Ja. <laughs> Wat zijn het voor beesten? Ja. Ja, ik bedoel, ja, kwartel. Ja, ja. En, en, en maar waar, hoe komen ze bij zo'n uitdrukking? Ja, dat, ze, dat ze doof zijn. En hebben ze slechter slechte hoor dan de gemiddelde dieren? Of hoe zit dat dan met die... En überhaupt met doofheid bij dieren, natuurlijk. Dat, dat, ja. ja, maar dan ken ik er nog wel een. Want um, uh, uh, waarom uh, wordt een kanaal altijd verstoond uitgemaakt? Ja, zo'n stand is een garnaal, ja. ja. Ja, waarom nou juist een garnaal? Is er ooit een keer een, een garnaal betrapt met een enorme joint? Is, is het gewoon dat een garnaal van nature al langzaam van begrip is? Dat mensen nee, dachten dat die altijd... Ik denk dat iemand zelf, dat een, dat een mens gezegd heeft... Uh, ja, ik ben stand uh, ik voel me een garnaal. Zo, zo, is ja, ja, zo is het natuurlijk ook een keer gegaan met die dove kwartel. Ja, maar heeft die persoon dan een kwartel gegeten? Of hoe, is het, hoe zit dat dan? Of, ja, ja, dat weet ik ook niet. Maar, het is <laughs> maar ik weet wel dat het... Uh, uh, uh, ik weet niet meer waar, maar dan, er was een keer een recept... ik denk in de allerhanden van de Albert Heijn... met kwartel eitjes. En ja, ja, dat... Dat, ja. dat zijn kleine eitjes, dus daar moet je eventjes aan denken... dat je die niet zes minuten moet koken als je ze half zacht wil hebben. Maar op een of andere manier vind ik de kleine kwartel eitjes... veel en veel zieliger dan die grote kippen-eieren. Ik... Ja, maar nou draai je een beetje af. Omdat ik... Helemaal niet, het gaat over ik... kwartels. Dit zit echt heel dicht tegen het onderwerp aan. Ja, nee, oké, okay, maar, ja. maar die, eitjes, die, eitjes, die, die eitjes praten niet en, en, en die, die, die, die, die luisteren niet. Dus die zijn, die zijn sowieso... Uh, tenminste, ja, ik denk dat je dat ver bent als je de kwartel eitjes hoort uh, praten. Ja, nee, dat is, dat is absoluut waar. Maar ik, ik, ik, ik, euh, jij zegt wat zijn het voor diertjes? Nou, ze leggen in ieder geval eieren die in sommige recepten worden aangeraden. Oh, daar is ook bedoel je. Ja, ja, nee. ja. Okay, zo, nee. Maar het zijn wel een soort ja, kipachtige, denk ik toch. Ja. Het is wel, als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartel. <laughs> Nee, nee, nee. nee maar, is, ja, zo kan je dus alles met taal... Ja, goed, het zal wel weer gewoon een taalkwestie zijn ergens. Maar... Ja, ja, ja, ja. Nee, maar ik ben wel benieuwd inderdaad. Maar misschien is het wel zo dat kwartels een beetje slechthorend zijn. Of um, dat uh, uh, kwartels erom bekend staan... dat ze uh, regelmatig uh, uh, uh, niet kunnen communiceren... omdat ze elkaar niet goed verstaan of zo? Ik weet het niet. Ja, nou, ja, nou ja, dat lijkt me toch wel... Uh... Als er nou een bioloog nog wakker is die dat echt zou weten, dat zou wel leuk zijn. Toch? Ja, maar ik weet ook dat er heel veel vogelaars wakker zijn rond dit uur. Want die zijn dan zichzelf al helemaal aan het prepareren om het veld in te gaan met een verrekijker. Nou ja, dan hoeven ze, ze dus niet zo ver weg te gaan staan, want ze horen toch niks. Dus, ja, <laughs> ja, dat ja toch? Nee, ja. Een kwartel, misschien is dat het wel hoor, dat je zoveel van die kwartel eitjes uh, in, in recepten hebt. Omdat je die eitjes makkelijk kan, kan rapen, omdat de kwartels je toch niet aan horen komen. Aan nou, de dat, andere dat... kant, wat zouden ze kunnen doen als ze hier wel aan orde komen? Ja, ja. Het ja. nou, zijn toch interessante vragen, ik. Uh, de, Nou, ik, je mag jezelf een schouderklopje geven. Het is inderdaad een interessante vraag. Dove als een kwartel. Een dove okay. kwartel. Ja ik, nou ja, ik weet het niet. 081121. Uh, het gaat lukken, denk ik. Ik, ik hoop het nog te horen. Ik blijf pakken. Ah, gelukkig. Nou, dan uh, probeer ik wat harder te praten. Ik ga ook niet zeggen over dat eindnummer, oh ja dat is erg flauw, dat de, uh, als de uitzending afgelopen is, ja. dan ga ik naar bed en dan krijg ik het nummer, uh, wake up, weet je wel, van uh, brand new day. Ja. Oh, jij oh, dan moet we niet aan beginnen. Dan ga jij slapen en dan krijg je brand new day om je horen. Ja, ja, precies. precies. Oh dus jee. Dat, dat is ook alweer... Uh, Aardig om even te zeggen van, uh, een over dat één klacht over dat dat vinden. Ja, dat is mooi, dan begint het. Ja. Maar ik, ik heb weer het einde. Ik zeg, oh, ja. Je moet even weer in de horen van je telefoon gaan praten, want je hebt precies je kraag ertussen zitten. Oké. Okay. Ja, maar, okay. ik, maar ik begrijp je probleem. Ik ga er even over nadenken. Ja, want zo kunnen dus daar uh, hele uitzending mee gaan vullen. Hè? Ja, nou ja, en zo komen we de tijd wel door. Maar dankjewel in ieder geval. Oké, okay, bedankt. Wel, Frit. Dag. Dag. Dag, Paul. Soezeth. Ja, hallo. Hallo. Ik, me, ik hoop dat u mij een beetje goed hoort, want ik ben nog niet bij een parkeerplaats. Hm. Mooi is dat. Wat zegt u? Je... <laughs> nee, dat begint al lekker. Maar bel je, bel je nou niet handsfree? Nee, ik bel niet handsfree op dit moment, maar oh, jee. anders wil je je geluid dubbel. Hm. Ja, precies. Maar wat niet kan ik voor dat. je doen? Ik had eigenlijk even een staaf. Ja. En uh, ik vind hem sowieso heel gepast op dit moment. Hm. Ja. We hebben een medicijn nodig voor de heer Wilders. <laughs> is het de volgende apotheker of wat dan ook die aan het luisteren is? Ik denk dat het gewoon een wondermiddel is als hij dat op de markt brengt. Een uh, anti-Wilderspil? Nee, nee, nee, geen anti-Wilders. Ik ben helemaal geen anti-Wilders. Nee. Ik sta gewoon niet achter zijn uh, standpunten. Nee. En dat, wat hij aangeeft zeg maar, over de, de economisering van Nederland, over het marionettenstopverbod. En ik kom zelf uit een land, ik woon zelf 14 jaar in Nederland. Ja. En ik kom zelf uit Libanon. Ja. Ik, heb, uh, ik ben zelf half christen, half islamiet. Oh. En welke dus helft ik... is er dan christelijk? Wat zegt u? Welke helft is er dan christelijk? Mijn moeder. Oh, oké. Okay. Ja. Mijn moeder is christelijk en mijn vader is uh, moslim. Ah, oh, dat vind ik mooi. En als ik om me heen kijk, zeg maar, bij of wat dan ook, zie je dat dat heel vaak voorkomt sowieso. Ja. Dus dat, dat niet eens echt daar een probleem is. En precies hetzelfde wat uh, hij aangegeven van over marionetten. als je in Limelon gaat, half Beirut zit vol met uh, kerken, ja. dan denk ik bij mij, moeten we dan dat daar ook gaan verbieden. Maar even, want uh, om niet in een discussie te verzanden die 3,5 uur kan duren en niets meer met het uh, principe van dit programma te maken heeft, wat is nou je vraag over die pil? Of er iemand een uh, wonderpel heeft van meneer Wilders, zodat hij een beetje normaal kan nadenken. Ja. Yeah. En een normale belt gaat krijgen over het buitenlandse mensen en gewoon ze normaal yeah. bijnaam benoemt in plaats van kutmarokkanen of wat dan ook. Ja. Yeah. En dat hij gewoon, ik denk dat hij gewoon een stukje van zijn opvoeding heeft gemist. Hm. Mm. En of er iemand uh, misschien weet op een later stadium hoe je eerst zo iemand kunt opvoeden op een normale manier. Dat hij normale, normaal met mensen kan omgaan. Ja. Yeah. Ja, het is een beetje, ja, ik begrijp je opmerking wel, maar het snijdt natuurlijk niet echt hout. Want uh, uh, of je het met uh, Wilders eens bent of niet eens bent... het vervelende is, of het uh, positief is voor sommige mensen... dat hij een stem is voor heel veel mensen die zo denken. Mm -hmm. Als hij nou de enige was die er uh, deze denkbeelden op nahield, dan was het een heel ander verhaal. Maar hij vertegenwoordigt toch een groot deel van het Nederlands volk. Ondanks uh, het ja, feit ik, dat... Ding is ja. Wel zeker, als je gaat kijken naar de gemiddelde opleiding van de uh, PVG-stemmers, ja. kan ik jou bijna garanderen dat we nog niet eens een MBO-opleiding hebben gevolgd. Ja, nou ja, ja. dat klinkt misschien heel beledigend. Nee, Soes nou ja, weet je, maar weet je wat het is? We leven met z'n allen in dit land en een heel groot deel van de mensen die in dit land leven hebben inderdaad uh, een MBO-opleiding of nog minder. En uh, ja, daar kun je conclusies uit trekken, maar zo is het wel. En uh, of bepaalde denkbeelden nou bij een bepaalde bevolkingsgroep groter of kleiner zijn, het is wel zo. Ja, dat klopt enigszins, maar als je gaat kijken naar het uh, percentage hoeveel mensen op hem hebben gestemd, 1,5 ja. miljoen, wat ik hier en daar hoor. Ja. Als we dat gaan uitdrukken in een percentage van 16, 17 miljoen inwoners in Nederland, ja. wat niet allemaal uh, uh, kiesrecht heeft, zeg maar, wijze van, dus dan praat je over het klein 10%. procent wat op Wilders heeft gestemd, yeah. van de bevolking, van de Nederlandse bevolking. Yeah. Dus zo'n groot percentage is het niet, maar wat is het? De, degene die achter Wilders op het moment kijken, voor Wilders wordt er overal gratis reclame gemaakt en uh, precies hetzelfde, het is gewoon hot nieuws wat Wilders heeft gezegd en wat hij heeft gedaan en noem maar op. Mm. En precies hetzelfde met mensen te bekritiseren, maar wanneer hij bekritiseerd wordt, heeft hij er geen oor naar, want hij gaat geen één debat aan met wie dan ook. Jawel, hij doet het alleen op een uh, wat uh, onorthodoxe manier. Maar, uh, uh, Soes ik, uh, ik begrijp heel goed je opmerkingen. Maar ik, ik ben bang dat dit niet het programma ervoor is. Dus ik, ik wil je bedanken voor het bellen. Maar echt een, een uh, uh, praktische vraag kan ik er even niet van maken als je het niet erg vindt. Jawel, gewoon een medicijn van meneer wilde, zodat hij normaal met mensen kan omgaan. Ik bedoel, die zal er vast wel ergens bestaan. Misschien is hij nog niet uitgevonden, maar die... Ik kan vast wel iemand uitvinden voor de meneer Wilders, zodat hij een beetje een denkbeeld krijgt over mensen. Ik begrijp je opmerking, dankjewel. Nou, helemaal prima. Oké, okay. dag, dag Suzan. 0800 -1121 is het uh, nummer van de wachtkamer van de nachtzuster. Jacob, goedenacht. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Dat is een tijdje geleden dat we elkaar gesproken hebben. Ja, dat, uh, dat denk ik ook, als ik het zo hoor. Ja. Echt. Het is um, wat ik dus wilde reageren op, een dolve die uh, geluiden kan maken. Ja. Dat klopt inderdaad. Ik had, uh, ik moet 50 jaar geleden, uh, 50 jaar teruggaan, had ik een kamerad, schoolkameraad en dan sliep ik wel eens en die had een jongere broertje, die was doof. En tijdens de slaap, dan was je vaak was bezig, druk en dan maakte hij die ongecontroleerde geluiden. Ja, ja. Kijk, want hetzelfde, eh, als je een doof iemand hebt die wil proberen te praten, die probeert ook geluiden te maken die je moeilijk kunt verstaan. En ook tijdens de slaand, dus dat sliep hij s'nachts en dan was hij vaak dus druk bezig, daar had hij indrukken van overdag meegekregen. Ja. En ja, ook eh, bijvoorbeeld met Oud en Nieuwkeer, toen hadden we nog van die eh, pistooltjes met knalkurken erin. Dat schoot een keer dicht bij hem en daar dus schrok hij verschrikkelijk van, alleen door die flits. En ja, dan maak je indruk op hem. Ja, en luchtverplaatsing natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Uh, we merken dat heel duidelijk. Ik ben zelf sterk bezins. En ik merk ook op andere dingen van mezelf, wanneer ik mij ongesluipt bijvoorbeeld, dan kan ik me ook veel beter concentreren. Ja. Er zijn allemaal zijn die dingen, dat heeft een, een doof heeft ook zijn eigenschappen. Ja, maar jij zegt dat uh, dat jongetje was dus uh, s'nachts van alles aan het werken, verwerken en maakte daar geluid bij. Dat klinkt heel logisch, maar, ja. dat, maar dan weten we nog niet of hij ook geluid hoorde tijdens zijn slaap. Uh, dat, dat, kun je, dat kun je nooit uh, nagaan, want dat, dat is niet te controleren. Maar hij maakt dus wel geluiden op een gegeven in zijn slaap. Dus dat, dat zijn toch ook bepaalde dingen wat, die, wat automatisch meestal, hè? Ja. Nou ja, als mensen op latere leeftijd doof zijn geworden... dan weten ze toch gewoon of ze dromen met geluid of niet? Uh, als ze ouder zijn... Ja. Dan kan iemand die doof is, kan het... Uh, die weet het natuurlijk wel. Ja, dan kun, kun je niet op voordeel eigenlijk. Nee, maar ja, er is vast wel iemand die het weet. Ja, ja, ja. ja. Ik wil alleen nog even reageren. Ik hoor iedere keer de naam Wilders. Ik word er een beetje moe ja, van. Ja. Um, ik, heb, ik kan alleen zeggen, ik heb weinig respect voor de hele gang van zaken zoals het nu gebeurt. Ja. Ik ga geen namen noemen in de politiek, want dat vind ik ook kinderachtig. Ik vind alleen de vergelijking, wanneer ik een agent in burger of in, in dienst iets beledig, ja. dan kan ik een bekeuring krijgen. Ja. En wanneer dus mensen in de politiek bezig zijn, daar schijnt niets tegen te doen te zijn. Dat vind ik heel jammer. Ik heb er weinig respect voor. En er zijn ook veel mensen bij die nu reageren. Jongens, de politiek is mij mee niets meer waard op dit moment. Want ze doen maar in Den Haag, want het is niet meer geloofwaardig. Nou ja, het gekibbel doet zo af aan waar het eigenlijk allemaal gewoon over moet gaan, hè? Ja, ja. ja. Ik vind dat ook uh, niet waardig. Uh, als je uh, vroeger de oude stukken is van Drees en dergelijke in de tijd... Dat was respect voor elkaar. Dat ja. ging ook wel hand tegen hand. Maar men had respect voor elkaar. Dat hebben ze nu niet meer. Dat vind ik heel erg jammer. Nou ja, het probleem is ook een beetje dat als je gewend bent om uh, met bepaalde omgangsvormen met elkaar om te gaan in de politiek. en er komt iemand die zich van die omgangsvormen uh, niks aantrekt. of andere omgangsvormen aanhoudt. Dan, hm. dan, dan, dan raken de mensen die een bepaalde manier van met elkaar omgaan gewend zijn. En die raken in de war. En ik, ik heb het idee dat ze daar ook niet zo goed mee om kunnen gaan. En het leidt allemaal verschrikkelijk af van de problemen die uh, op het moment spelen en die opgelost moeten worden. En dat gekibbel en gekat tegen elkaar, ja. is jammer ik hè? Ik vind dus op, op een gegeven moment de voorzitter, die uh, kan volgens mij dan wel ingrijpen. Die moet gewoon zeggen van, uh, ik vind dit op dit moment niet gepast, ik schorst ik schor de zitting voor tien minuten. Ja, ja, maar ja, dan blijft ze aan de gang natuurlijk. Ja, maar oké, okay, dan, dan is de zaak even afgeleid op een gegeven moment en de aandacht wordt ook steeds gevestigd op En eh, kijk eens gewoon Paul Witteman. Ja, het is de vanavond, Cohen weer wordt weer de vorige gehaald en eh, die wordt weer belaagd en ja, die man doet ook zijn best dus ja, die wordt ook Ja, maar het is toch hoek... ook, het is toch ook verschrikkelijk dat ja, die wordt ook weer in de hoek gedrukt van Malaysia, jij moet je niet druk maken, want jullie hebben dat ook vroeger gedaan en ja, op een gegeven moment, uh, waar was je toen? Nou, hij was toen burgemeester van Amsterdam. Oh en, ja, maar uh, laten, we, laten we het alsjeblieft nu niet meer uh, nee, gaan oprakelen. Ik er, nog, want, eh, uh, ja, dus ik, ik vind het zo achterklap allemaal op dit moment. Dat is is het ook. Meer. Ja, ja, ja. Nou. Um, ja. een oudere dove. Ja, dat... <laughs> Ja, hop, om weer eventjes uh, moeiteloos terug te gaan naar het onderwerp... of do dove dromen met geluid of niet? Ja, nou, ze dromen wel met geluid. Uh, ja, nou ja. Alleen, dat geluid is ongecontroleerd, want we kunnen ze ook niet behandelen. Ja, oh nee, maar nu begrijp ik het ook. Maar dan begrijp jij denk ik de vraag verkeerd. Het is niet de vraag of doven geluid maken terwijl ze dromen. Mm -hmm. Maar uh, als iemand doof is en droomt van een blaffende hond, hoort hij dan ook het geblaf? Nee, want hij heeft nooit het blaffen gehoord. Dat weet je niet. Nee, want als uh, iemand die doof is... Ja. Die heeft nooit geen geluid gehoord. Dat weet niet. je niet. Dat kan toch, hij kan toch op latere leeftijd doof geworden zijn? Ja, op latere leeftijd. Ja. Dat wel. Want dan heeft hij dat meegemaakt. Dan zit dat in, in ja. je, in je, in je genen. Nee, maar vorige week sprak ik iemand die blind was. En die, die daadwerkelijk droomde in... Uh, nou, ik geloof niet dat ze in kleur droomde. Maar wel uh, bepaalde beelden droomde. Bijvoorbeeld uh, een, een giraf die ze nog nooit gezien had. Daar wel van kon dromen, omdat ze wist hoe die eruit zag. Nou, het is, ik ben zelf uh, vroeger in Bartimaeus geweest. Een blindinstituut. Ja. Ik heb heel veel van blinde mensen meegemaakt. Uh, binnen mensen kunnen dromen. Ze hebben dus beelden, omdat dat verteld wordt. Ja. En ze hebben geen, uh, geen idee bij wat het haar voorstelt. Ze hebben wel dingen wat dus op gevoel uitgebeeld wordt. Dan heeft ze een, een giraf. Dan wordt het met de handen betast. Dat is dan een giraf. Dus dat is het beeld wat zij dus hebben. Ja. Ja, en dat kan toch ook van Dover zijn? Dat je, dat je, nee, maar een Dover weet niet wat geluid is. Nee, maar goed, iemand die blind geboren is, nee, maar iemand die, blind geboren is die weet ook niet dat de, hemel, die weet dat de hemel blauw is. Maar die weet niet hoe blauw eruit ziet. Nee, dus, dat weet ze niet. Maar dat wordt verteld. Dat onthouden ze. Ja, maar je kunt toch ook iemand vertellen hoe ongeveer het geblaf van een hond klinkt? Uh, als je een Dover je dat niet vertellen, maar die hoort het niet. Ja. Nee, maar een blinde kun je dan ook niet vertellen wat blauw is, want die ziet het niet. Nee, die ziet het niet. Maar die heeft wel een idee van, oh, dat is blauw, die heeft al gehoord, die, die, die legt die link gewoon omdat dat verteld wordt. Omdat hij dat onthoudt. Ja. En een dove kan dat niet onthouden omdat hij dat niet weet. Nee, maar dit, nee. Nou, ik ben het niet met je eens. Ik vind dat je, dit, je kunt niet zeggen, een blinde kan iets onthouden wat hem verteld wordt en een dove niet. En een dove, die, omdat hij niet het geluid niet kan horen, dus die ja. weet niet wat er gezegd wordt. Nee, maar een dus, blinde die kan ook niet maar, zien wat, de, die kan het beeld niet zien, dus die zou dan ook niet kunnen onthouden. Dus die vergelijking die gaat dan niet op. Kijk, wanneer je dus een dove iets vertelt op een gegeven moment. Uh, ja. je kunt eens een, een beweging of uh, een aanwijzing uh, door iets aanwijzen bijvoorbeeld, dat ziet hij. Ja. Dat kan hij onthouden. Maar je weet niet wat lawaai is. Nee, maar... Wanneer je bijvoorbeeld iemand uh, zegt wat, iemand uh, die nooit schritvuur aangeraakt heeft. En je zegt dat is heet, die ja. weet niet dat het heet is. Hij moet het eerst voelen. Ja, ja, ja, nou ja maar dat is een beetje de vraag. Want je kunt ja. wel. Nee, maar je kunt bijvoorbeeld tegen iemand die doof is, wel zeggen van nou, het geluid van een hond, dan, uh, kun je, uh, dan kun je zeggen het is een kort. Een hard geluid. Je kunt uh, iemand trillingen laten voelen... Als je, het, uh, als je het geluid van een blaffende hond nadoet... met de hand op je mond leggen of op je borstkas. Dan kun je, het, uh, dan kun je een beetje die trillingen... dat het een kort geluid is, dat het een heftig geluid is. En op die manier kan iemand volgens mij wel weer dromen van een blaffende hond... Nou, ik zou het niet durven zeggen, Astrid. Nee, maar er is vast wel iemand die dat wel weet en die gaat bellen okay. naar 0800-1121. Dankjewel. Oké, okay, bedankt. Een goede Dag. nacht nog. Bedankt. Dag. 0800-1121 over doven en andere onderwerpen. Blijf bellen. Rocking in your sleep van de Romantics was dat. Blijf bellen hè, naar 0800 1121 met je vragen, maar ook met je antwoorden. Hans, goedenacht. Ja, goedenacht. Dan ben ik goed te verstaan. Nou, het kan beter. Ja, ik heb hier vooral een mobiel, maar... Uh, ja, het ja, is dus, uh, de verbinding die geef ik uh, dat zal moeten komen. Hè? Ja, je moet maar altijd ben... met je linkerhand de koelkast vasthouden. Ja, die heb ik vast, hè. Wat? Die heb ik vast in mijn hand. Ja, nu heb je hem vast. Ja. Hartstikke goed. duidelijk, hè? Ja, wat ik kan heb. Ik heb een vraag. Oh, dat is mooi, daar zijn we voor. Ja, ja. ik heb uh, uiteraard een technische vraag. Oh jee. Ik uh, ben uh, bestuurslid en een vereniging van eigenaren. Ook zowel technisch als milieu. Daar gaan we met uh, diverse uh, medebewoners dus verder overgaan naar GSO. Dat wil zeggen, gemeenschappelijk satellietontvangst. Ja. En dat is een, een mooi systeem. Uh, scholen kun je opruimen op ramen. Vooral met appartementgebouwen. De Wolfbouwcoöperatie uh, van je eigenaar. Die gaat steeds weer over op dat soort techniek. Geïntegreerd met eventueel de kabel, tot een kabel. Dat is een hybride. Maar mijn vraag is: uh, wanneer is er sprake van een kabelmaats, uh, kabelmaatschappij? En uh, wat zijn eventueel de auteurs- en uitzendrechten? Uh, van hoeveel kun je er aan de scholen hangen? voordat er sprake is van auteurs- en uitzendrechting. toen je daar uh, moet betalen. Dat is normaal gedisconteerd en de kabel moment. Dat is mijn vraag. Ja, ja. ja? Ik, ik vind het weer veel te ingewikkeld, Hans. Dat is een beetje mijn vraag wat ik uh, ja. naar, naar voren haal. Nou, er is vast dus wel ik... iemand die het begrijpt en die belt dan naar 1121 en die geeft een antwoord. Ja. Zullen we het zo en, uh, doen? Ja? Heb ik, heb ik nog een antwoord? Oh. Uh, ik heb, uh, ben een fietrunter, dat wil zeggen dat ik bijna de halve wereld uh, kan ontvangen met een draaibare schotel. Nou hoor ik elke keer over wilders, maar ik kan de, veel van die Arabische zenders ontvangen. En die heb ik een beetje laten vertalen door medewoners die ook uit de nieuwe Nederlanders. Maar als je wat die zenders haatdragend zijn ten opzichte van onze westelijke wereld, ja. nou, dan wil je niet weten. Want nee. ik kan via de opbeurt heel wat. ...Arabische zenders ontvangen. En die geven ze eigenlijk alle op onze westelijke wereld. En dan kunnen we wel eens wel elke keer aanvallen. Maar als je dan hoort wat die mensen tegen, die keer gaan tegen ons, dat wil je niet weten. Tegen de maal kan ik niet volgen. Maar nee. ik heb het aantal vertalen, door ja. diverse medebewoners En dat word ik dus even kwijt. Ja. Het is altijd wel de zes en wel de met de tolerantie en dit dat soort raamse Nee, maar Hans, nou, sorry hoor, ik ga je toch even onderbreken. En ik vind het altijd heel lastig. Wij kunnen elk keer laten ophouden over het politiek, laten we een keer gezellig houden. Ja, er zijn uh, meer drukke onderwerpen. Ja, maar dan, dan ik, ik vind het fijn dat je dat zegt, maar dan helpt een, op, een opmerking als, uh, als het voorgaande helpt dan niet bepaald. Dat is niet, nee, maar... dat is niet zeg maar een oproep om het gezellig te houden. En ik vind het heel ja. lastig, want het is Radio 1. Ik ben officieel een journalist, dus ik vind dat ik uh, neutraal moet zijn. Ja, dat vind ik ook. Maar het is ook. Dit programma vraagt er ook om dat ik wel af en toe mijn persoon meeneem in de gesprekken. En ja. ik weet dat als ik ook maar iets zeg. en het hoeft niet eens negatief te zijn. maar als ik ook maar iets over Geert Wilders zeg. dan krijg ik verschrikkelijke mailtjes. Dat wil je echt niet ja. weten, Hans. Ik uh, ja, krijg de meest verschrikkelijke dingen toegewenst van mensen. Nee, ja, maar dat en, is de, de, de tolerantie. van we nou ook. In de politiek gehoord. Ik heb ja. een beetje gevraagd. Nee maar, maar nee, maar Hans. Hans, Hans, Hans, ja, ik Hans. Hans, ga nu Hans ik ga nu Nee maar, jij zegt, nee, maar jij zegt nu zelf ook van... ik heb laten vertalen wat, uh, wat mensen op andere zenders allemaal zeggen... over ons Westerse mensen. Ik denk, ja... Ik moet heel eerlijk zijn, het interesseert me niet. Als iemand mij heel hard naar mij gaat schelden en mij heel verschrikkelijk vindt... en hele lelijke dingen toewenst... dan vind ik dat geen enkele reden om te zeggen dat je niks meer over Gert Wilders... of voor mij part Job Cohen of voor mij part uh, Gerdy Verbeet... wat volgens mij toch een redelijk geaccepteerde persoon is in onze samenleving te mogen zeggen. Dat heeft mag, allemaal mag, helemaal mag, niets met elkaar te maken. Mag, mag, mag ik even op reageren? Ik kom ja. er heel het jaar en de uitzending, zowel nachtdienst als uurprogramma. Yeah. en ik heb zelf nooit iemand bereidigd. Ik kom ook in de EO en ja. ik houd dat ook de norm en waarde houdt vast. Want ik houd niet van je en jij, ik houd van u. En ja. ik houd van de heer of mevrouw die ik had een lijn had. En ja. dat vind ik allemaal te de vervlakken in deze maatschappij. Ja. Ik houd, houd ik wel een beetje van beschaving ja. En dat is wel een zienswijze waar ik me eigenlijk steeds meer aan ga storen. Dat iedereen een uh, ander van uh, de, de, uh, de grond wil boren. En zo gaan we niet in deze wereld om. En waar je vandaan komt, en elk mens is uniek... Ja. En dat vind ik een zeer bijzonder. Ja. Want we zijn dan uniek. Ja, maar je zegt, is, Hans, je zegt, je zegt heel veel dingen tegelijkertijd, maar uh, een, een los. Ja, maar dan mag ik even afsluiten. Als je nee. bij de vraag kunt antwoorden eventueel wat eventueel uh, het voor uh, kan hebben, juridisch. Uh, het, uh, het, uh, het aantal uh, mensen die aangesloten worden op GSO. Ja. want Dat je daar juridische consequenties op Op betalingen. Ja. Van, nee, maar dat uh, was duidelijk. Hans, maar, maar nog heel even, want je stipte heel even iets aan. wat mij een beetje dwars zit. in, uh, in de uitzendingen van Nachtzuster het afgelopen jaar. Want er bellen ontzettend veel oudere mensen naar Nachtzuster. En uh, ik vraag me altijd af of ik. Want ik zeg tegen bijna iedereen, jij. Ja. En dat, dat stip je nu eventjes zo in een bijzin stipte je het nu even aan. Maar vind jij dat ik eigenlijk tegen, of vindt u dat ik eigenlijk tegen iedereen u zou moeten zeggen? Ik had uh, mijn vrouw, die vat die ik ook die is, en was gewoon met uh, eten gaan... Dan... Of ik ga lunchen of naar een restaurant gaan, dan ja. gaf ik haar toe aan. Dan doe ik een uh, net pak aan. Ja. En dan is mevrouw ook netjes aangekleed. Wij houden van fatsoensnormen. Dus ja. wat anders, als je buiten in de tuin loopt, is wat anders. Ja. Maar ik vind wel, ik ben kampeerder. Ik ga met duizend mensen onderwijs spreken, lopen de jagen. En het is altijd dat we gewaardeerd worden. En er komen altijd veel mensen tegen in Europa waar we praktisch mee omgaan. wel Duitsers of andere uh, uh, ja. landsgebieden. Maar Hans, vind en, je dat ik eigenlijk goed. u tegen zou moeten zeggen? Ik vind u vind ik heel belangrijk, dat is een stuk respect naar je medewens. Het is wat anders als we samen op school hebben gezeten, <laughs> dan er anders van. Hè? Ja. Ik kan u wel van Radio Galdon of TV ja. En uh, Daar ben ik meestal geweest. Ik ben wat dat betreft opgevoed, uh, volgens een norm waarden En dat wil ik ook zo graag houden. Maar ja? eigenlijk moet ik dus u gaan zeggen. Vind ik wel. Dat is ook van iedereen. En ik zeg ook in, uh, uw voornaam, ik zeg gewoon dag mevrouw ja. of dag meneer. Ja. En dat vind ik. Ja. Dat vind ik netjes. Ja. Het is allemaal vervlakking. Waar ik me steeds meer aan geraken, en dat is ook in de politiek, het steeds meer gebruik van Engelse taal. Ja. Ik we dat even in nemen. Oh Hans, we kunnen ik... uren doorpraten. Ik hoor het ja, al. Ik, ik neem het allemaal weer mee in overweging en ik dank je weer voor je bijdrage. En ja, ik roep en op is. als mensen weten hoe het zit met GSO, oftewel gemeenschappelijk satellietontvangst, ja, uh, met hoeveel worden? mensen je aan zo'n schotel mag hangen. Als je die weet wat GSO is, dan ja. kun je het okay. naar ja. Hans, Hans. Oei, oei. Ja. Doeg, doeg. Ja. Dag. dag meneer Hans. Dag 0800 1121. Phil. Goedendacht mevrouw Astrid. Ah, dag mevrouw Phil. Hoi. Um, ja, goed zo. Het gaat over de tweede beller. Ja. En die had een vraag over het schaakspel. Ah, wat fijn Phil, dat je dat een beetje in de gaten houdt. Oké, okay. ja. um, nou, um, hij wilde weten waar het vandaan kwam en wie het bedacht had. Hè? Ja, ja. Oké, okay. nou het komt, ik ga het een klein beetje uitleggen, het komt eigenlijk uit het oude Iran-Persië, zeg maar. Ja. Persië, en dan verklaar ik Schaakmat even. Ja. Schaakmat is Sja, van de Sja, hè, Sja Ja. Van Persië. Oh. En Mat, dat betekent dan dood. Oh. Dus dus uh, in het schaakspel, uh, waardoor de koning mat wordt gezet, dan is hij dood. Oh. En uh, tot zwijgen brengen, hè? Uh, uh, dan is het, uh, het spel dus afgelopen. En dat is het antwoord. Ik vind het opeens een stuk minder gezellig spelletje, dat hele schaakspel. <laughs> ja, maar het ja, blijft een mooi spel. Oh, oké. Okay. Ja. ja, maar ja, zo, uh, zo, zo zit het in elkaar, zo is het per dag. En schaakt u veel, veel? Uh, jij, ja, mevrouw de Jong. Ja. ja, zie je, maar dat is het toch. Het is serieus. Ik zou heel graag u zeggen. En ik zeg, ik, ik, ik zeg ook altijd: als ik in het dagelijks leven uh, grote mensen tegenkom, dan zeg ik altijd u. Alleen op een of andere manier in dit programma. Als ik ga, u ga zeggen tegen de mensen aan de telefoon, dan ben ik iedere keer verzeild in dan. gesprekken van vier minuten over zeg maar jij hoor. Ja, oké, okay, dan mag ik jij zeggen Ja hoor. Want het is uh, jij, jij, jij. jij. Nou, en als dan ik en als ik jij zeg tegen iedereen, dan nou gaat het nooit over jijen... maar dan gaat het alleen over de onderwerpen. En dat is toch eigenlijk wat we willen. Uh, Lastig. Nou ja, de ik denk er weer over... Dat hoor. Ja. Vind okay. ik ook. Nou. Goed, en we zijn tenslotte met z'n allen gewoon wakker. We zijn vrienden onder elkaar. Precies. Ik wens je een fijne nacht. Zelf. Ja, bedankt voor het bellen, hè. Phil. Graag gedaan. Oké, okay, dag. Doeg. 0800 21 Ali... Uh, goedenavond, uh, Astrid. Maar, oh ja, okay. Ik had net veel. Toen verwachtte ik een meneer, kreeg ik een mevrouw. En nu heb ik Ali. Verwacht ik een mevrouw, krijg ik natuurlijk een meneer. Hallo, Ali. <laughs> Hi, Astrid. Oh, ik... goed. Ja, nou ja, het gaat. Hoe is het met jou? Ja, kunt u mij uh, go uh, goed horen? Nou, goed eigenlijk, ik, volgens mij ben je de beste tot nu toe. Ja. Ja. Ik hoor jou een beetje niet echt goed. Oh, uh, andersom is het dus niet geheel van hetzelfde. Weet je wat? Zeg maar gewoon ja. wat je wilde zeggen. Oké, okay, ja. Uh, ja, ik had een principe een, een, een beantwoord over uh, uh, het haak. Ja. En uh, waar komt oorspronkelijk vandaan? Nou, bas maar los. Ja, het is gewoon uit india Ja. Dat heb ik eigenlijk gelezen. Ja. En uh, uh, het is paar, ja, het is heel oud. Het is, het is, het is, ja, ik weet het, het, het aantal jaren echt niet goed. Het is meer dan meer dan meer dan duizenden jaren. Oh, Eind, duizenden. Ja. Het is was een uh, in India oud gevonden oud uit een koning toen. Ja. Ja, het is, gaat allemaal over een uh, natuurlijk is een oorlog hè. Dus die, die allemaal leger en koning en uh, die, die allemaal de beschermen ze eh, uh, koning. Het is eigenlijk een heel ongezellig spel, of niet? Ja, <laughs> het is ongezellig in principe. Ik, uh, ja, je, je hebt geen geluk daarmee. Uh, het is al puur, puur denkspel, uh, puur. Ja. Ja. Dus uh, je, je, mag, je, je kan niet grappen doen, je kan niet fout doen. Het is allemaal, uh, ja, een kleine foutje, dan ben je, dan, dan ben je verloren klaar als een oorlog precies. Ja, ja, je moet blijven opletten inderdaad. Ja, en dan heeft uh, die, die koning heeft hem, uh, die spel uh, als cadeau gestuurd naar, uh, naar de Pers, naar Iran, toen naar Iran de koning. Ja. Uh, keizer. En, uh, en uh, toen, die keizer van Persische keizer, heeft die spel gezien. Eigenlijk, hij valt niet mee. Hij zegt, dat is echt een uh, ongezellig spel. Ja. Ik vind hem saai. Ik vind hem in principe saai. Want het kan, kan wel best uh, uren, kan dagen duren in een spelletje. En wat heeft hij uh, als cadeau teruggestuurd voor die koning van India? Uh, die dubbele steen. Oh. Ja, hij heeft de dubbele steen. Ja. Hij heeft, uh, toen heeft hij de keizer, de persische keizer, alle uh, wetenschappers... Uh, uh, Geroepen, ja. en zij komen iedereen. Ja. Jullie moeten voor mij een spel verdienen dat die uh, mooier en uh, gezelliger dan, dan een schaak zijn. Oh. Ah, <laughs> gezellig. Ja, ook. ja. Of, of ik maak jullie allemaal dood. Of is is doodstraf. Allemaal. Ja, precies. Het, moet, het zat wel een beetje druk op de ketel, ja. Ja, en, uh, en toen hebben ze gedacht, gedacht, gedacht, ja, en hebben ze uiteindelijk uh, gekomen voor die dubbele steinspel, weet je met. Uh, met zes stenen allemaal. Ken jij die spel toch, dubbele steen? Nou, ik ken wel spellen met dobbelstenen. Met dubbelstenen en hij heeft uh, twaalf... Uh, zo, uh, iedereen heeft er twaalf en gooi jij stenen en dan begin jij met... Het is, uh, ja, het is in principe Arabisch of uh, ja, meestal Turken, Arabisch en Persisch uh, spelers die spelen. Ik het heb is... weinig in Nederland gezien. Het is niet Jatsee, zeker? Ik weet niet, hoe noemen ze hier... Nee. Niet, ja, ik... uh, uh, je kent het zeker, je kent die spellen zeker. Ja, ik ken het, ik ken wel zeker. Je, gooi, je gooit een dubbele steen en dan speel jij. Uh... Weet je wel, weet je nog? Ja ik, ik, nou ja, ik ken wel veel spellen met dubbelstenen, maar ik, ik ken niet een, een, een spel met twaalf dobbelstenen. Nee, niet 12 dobbelstenen, één, twee dubbele stenen. Ja? Dus, zeg maar, het, het is een dubbele steen, twee, twee maal. Ja? En dan uh, uh, je gooit hem en uh, er zit een uh, uh, ja, uh, wij, wij noemen het is uh, het is een ja zo uh, so met een hout en zit een uh, iedereen heeft twaalf uh, uh, als een dama, weet je. Nee, en ik is... weet niet. Ik weet wel. Mijn, mijn vader speelde vroeger altijd in de kroeg, moet ik zeggen. Maar dan speelde ja. hij in de kroeg zo'n spelletje met twee dobbelstenen. Ja. Ging in de kroeg dat ook eigenlijk... weer? In de kroeg, in de café, in de, de ja. dag, daar een te stellen, ja. Oh, hoe ging dat ook weer? En dat is, dat is puur geluk. Dat, want je, je, je gooit een dubbele steen, zomaar, en dan uh, wat de cijfers komt en dan ga je spelen. En heel gezellig. Het is wel, dat is wel, dat is wel, wel inderdaad gezelliger dan dat hele schaakspel, als ik het zo Absolut, hoor. 100% gezellig. En, en je de, hebt het, het, is voor mij ook geschikter, want je hebt er minder hersenen voor nodig. Ja, nee hoeft niet. Hoeft niet. Alleen, alleen moet je alleen wat weten, een beetje regel. het regelt. Ja. die spellen. Dan moet je één, twee plekken weten en uh, als je gooit dubbele steen, kom is het vijf, zes, dan, dan wordt elf. Dan moet je elf stapje gaan voor, weet je. Ja, dat is gewoon, en, mensen zeggen je niet. Het, uh, zeg, zeggen we niks voor die stap voor je? Wat? Die spellen ken je een beetje? Nee nou ja, ik volgens mij hebben we nu een combinatie van 28 spellen. Ja. Ja. ja, maar welke weet ik nog steeds niet. Ik ga even een plaatje draaien als je het goed vindt. Ja, ja zeker. Weet, ja. Bedankt voor het bellen, hè? Nee, geen dank, hoor. Ik vind het heel gezellig, hoor. Ja, ja ik vond het er... gezelliger dan een schaakspelletje. Ja, zeker. Weet, ja. Doeg. Ik het even proberen te spelen. Ja, doeg, hoor. Doeg. 0800 1121. without tears Pieter Gabriel en Games Without Frontiers 0800 1121 is nog steeds het nummer van de wachtkamer van de nachtzuster. Dus bel dat nummer vooral als je een vraag hebt of een antwoord weet op een van de gestelde vragen. Ton, goeienacht. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Als is mevrouw de jongen, is dat, hè? Ja, meneer Tom. <laughs> ik heb op 13 mei. Ik ben niet bij geloven, want dat was op een vrijdag. Ja. Ik heb 13 mei heb ik een brief gestuurd met een envelop erin. En dat ging, naar alleen van een programma, of, een, uh, begin, of 1 april, ja. over de tekst en de herkomst van die tekst van de Wilhelmus. Oh? En de vraag is, heb je die wel ontvangen? Nee. Want het is een envelop uit mijn verzameling, uh, met als inhoud, dus een A4'tje, met in het Frans, Duits en Engels, de tekst. Van de DNL's uit 1581, 1582. En met de vraag of jullie het te terugsturen, maar oh, ik weet niks meer. Dus ik twijfel eigenlijk of je het wel hebt ontvangen. Nee, ja, maar nee. en heb je het gewoon naar omroep Max in Hilversum gestuurd? Ik heb het aan de man die de telefoon oppakte gezegd, wat ik geadresseerd heb. Ja. Omroep Max, dagzuster Astrid. Oh jee. Postbus 518, 1200 Anton Marines Hilversum. Nou, en ik kreeg toch serieus. Twee weken geleden kreeg ik een brief in de bus van iemand. Die had een brief opgestuurd naar Nachtzuster-presentatrice in Hilversum. En dat kwam gewoon aan. Oh. Maar dit, dit, dit, dit heb ik niet ontvangen. Nee, maar ik ga eens dus eventjes alle postvakjes openschroeven. Want je hebt me gewoon een origineel opgestuurd, begrijp ik. Ik heb een origineel uitgestuurd. Ja. Die kon ik op een, op een heb ik die gekocht voor mijn verzameling. Jeetje. En uh, eind april heb ik een uh, verhaal gehoord over de Wilhelmus. Het was een beetje vaag nog en zo. En uh, omdat ik dat uh, herinnerde, dacht ik, die stuur ik ja. Als het maar de moeite neemt om terug te sturen. Maar tot nu toe... Zijn we een tijdje verder? Ja. Ik heb niks meer teruggekregen. Nee, maar kwijt, ik heb ook niks gekregen. Gevraagd. Dus er is nu een postbode die hoopt dat hij het leuk kan verkopen op Marktplaats, denk ik. Pot voor drie. Nou, ik ga, ik ga nog wel eens even heel goed zoeken. Want ik kreeg twee weken geleden ook al heel lief van iemand een heel boek opgestuurd over de piramides in Egypte. Met de vraag of ik het weer terug wilde sturen. Ik moet er wel iedere keer 6,20 euro voor betalen. Hè? <laughs> nou, men is in dit, dit geval is dat vast ietsje goedkoper. Ik ga echt wel even zoeken. Het is, ja? ik, ik, ik wil je niet uh, van, je, van je verzameling ontdoen, dus ik ga ze eventjes heel goed zoeken, in alle ik, postvakjes ik heb, overal. Ik heb je ook, misschien dat je dat herinnert, voordat ik die brief ging maken, hmm. als, met als bijlage enzovoort, heb ik je gemeld of er op dat moment, dus eigenlijk twee weken na de uitzending, ja. nog steeds behoefte was aan de informatie die ik je daarmee kon verstrekken. En toen zei ja, is goed, stuur maar op. ja. Nee, maar ik vind het altijd leuk een post te krijgen. En dan ja, lees ik het allemaal door en dan leer ik er nog wat van ook. Ik ga in ieder geval uh, even een kopietje maken. Ja. En die stuur ik alsnog. Of uh, nee. vind, je, vind je de adressering niet correct? Nee, maar hoe kun je nou een kopietje maken als je het origineel hebt opgestuurd? Nou, ik zit in mijn machine. Oh, gelukkig. Ik zit ook nu op het scherm te kijken wat ik uh, toegeschreven heb. Oh. Nou, dat is in ieder geval... Nee, er zit een, in de inhoud van die brief op, zeggen van nou, stuur me op. Ja, en mee, ik wil ook niet dat jij, uh, dat jij iedere week dingen op moet sturen... en, uh, en de postzegels voor, uh, voor je totale maandsalaris moet aanschaffen. Dus ik ga eerst eens even heel goed zoeken. Oké. Okay. Zullen we dat afspreken? Prima. Maar dat was alles waar je over belde. Ja. Kan ik niet nog even iets voor je doen? Nee, nee, nee. Alleen de moeite nemen om het uh, hopelijk te vinden. Ja, zodra ik het gevonden heb, dan, en dan lees ik het eerst door en dan komt het terug. Ja, ja. En dan uh, stuur ik dus nog eens een kopietje. Ik ken wel het mijn toetsenbord, dus het uh, afdruk is zo gemaakt. Ik hoor een toetsenbord, ik heb ook een toetsenbord. Oké. Okay. Dankjewel hè. Nou, dag. <laughs> dag 0800 11 21 Kevin. Ja, goedemorgen. Is het alles goed? Ja, nou met mij wel. Jij nog naar de Waddeilanden geweest onlangs. <laughs> <laughs> Dat blijft bij jou zitten, Ja, als er ooit een andere Kevin naar dit programma belt... dan ga ik grandioos de mis in, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Maar waar bel je nu weer over dan? Nou, waar ik nu weer over bel... Ja. dan bel ik dat niet al wel. Nou. Dan ik niet nou, je staat op mijn lijstje, hoor. Oh, ik <laughs> sta op het lijstje van veel bellen. En okay. ja, daar heb je hem weer, lijstje. Nou, ja. ik, ik, zou, ik zou misschien kunnen antwoorden op die vraag van meneer Peperkamp, maar ditmaal weet ik het antwoord niet. Dus. Oh, de, dat, en uh, daar bel je over? Nee, daar bel ik niet over. Ik, bel eigenlijk, ik heb zelf eigenlijk een vraag deze keer. Oh jee, nou, barst maar los. Dat, dat komt niet zo vaak voor, toch? Nee. Nee, uh, zoals je weet luister ik veel naar de 3FM en deze week heb je op 3FM de 90s. Ja. En uh, toen dacht ik in één keer na over de 90's. Ja. Oh, en, ik uh, weet wat, al wat er komt. En wat komt er dan, denk ik? Nee, jij wil nu weten hoe we deze jaren noemen. Uh, nee, nee, oh, nee, nee, nee, nee. dat wil ik graag wat weten. Mij, heel, ja. Wat mij heel erg is bijgebleven van de 90's en de eind jaren 80, ja. dat klinkt misschien heel stom, maar dat zijn auto's. En uh, vroeger aan die auto's, bijvoorbeeld aan die Ford Escort uh, modellen vooral, hing, het klinkt misschien een beetje schijnlijk, hing zo'n rubber ding ja. achteraan de auto. Ja. En ik dacht vroeger dat het een bliksem afleiden was. <laughs> dat dacht ik dus. Maar dat, ja, dit is, dat vind ik niet... helemaal niet zo stom bedacht, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> nee, maar nu is mijn vraag dus, ja. kijk, uh, in de jaren 90, eind jaren 80, zag je dus bijna elke auto wel rijden. Ja. Zo'n uh, zo Ford Escort, je had altijd zo'n rubber ding achter zich. Achterop. Ja. Ja. Dat zag je toen heel veel, maar mijn vraag is eigenlijk waar dient het, waar, waar dient het voor? En vraag twee is dan eigenlijk van waar Waarom zien we dat nu niet meer? Ik heb vorige week toevallig nog een nieuwe auto zien rijden. Ook met zo'n ding. Oh. Maar het is, dus nou, het, het is zeldzamer, hè? Ja. Ja. <laughs> nou ja, nee, mijn, ik... mijn moeder die zei altijd. Uh, dat het was voor mensen die autoziek waren, want als je dan contact maakte met de grond tijdens het rijden, <laughs> natuurlijk echt. Terwijl ik het zit te vertellen, denk ik wat een belachelijk idee, ja. want alsof je met de wielen geen contact maakt met de grond. <laughs> maar, de, maar, maar mijn moeder ja. zei dat het tegen autoziekte was, want die was daar natuurlijk. Ja. Ik spuugde vroeger iedere auto binnen vijf minuten onder, dus mijn moeder die was daar nogal mee bezig. Ja. Maar die, die zei dat het daarvoor was. Maar, en toen heb ik op een gegeven moment van iemand gehoord... dat het met statische elektriciteit afvoeren ja, maar te dat, maken heeft. Maar dat ding is van rubber, dus hoe kan dat dan? Ja, Daar klopt <laughs> natuurlijk helemaal niks van. Nee, mijn vraag is, hoe zit het nou eigenlijk uh, precies? Wat maar, een goede waar, vraag, dien Kevin. Maar waar dient dat ding voor? Ja, nou, je ja, lacht erom. Dat goede vraag, toch? Ja, dat, nou, er werd wel een keer tijd. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat is een slappe verhaal, hè. Ja. Ja. Maar nu moet, dus, nou moet ik nog twee uur oproepen van... waar was dat rubberen ding aan een Ford Escort voor? Nou ja, een Ford Escort, ja, de Ford Tounis. zodat je nog meer uh, allemaal van dat soort uh, auto's? Ja, ik zeg gewoon wel auto. En ik denk best wel iemand, dat er, iemand die verstandig uh, van auto's op dit moment wakker is... of die vroeg aan het opstaan is en die vast nog antwoord zal hebben, toch? Ja, en op de chat roepen ze nu al allemaal door elkaar dat er uh, ijzer in dat rubber zat... Ah, oh, oké, okay. dat zijn dat we. niet. Ja. En, maar Katrian zegt, er zaten metalen deeltjes in het rubberding. Luisteren zegt, er zit een ijzeren strip in dat rubber. Ja, en, ja ik, ben, uh, ik heb nooit zo'n uh, ding aan mijn auto gehad. Dus ik, uh, ik zou die weten. En waarom was het vroeger dan wel en is het tegenwoordig niet meer dan? Yeah. Zit, uh, zit er tegenwoordig een uh, bliksemgeleider in de band? <laughs> nee, nou, dat lijkt me praktisch. <laughs> Wat een goed idee. Ja, nou ja ik zeg uh, 0800 21. Oh, dat is wel een goede vraag. Daar gaat vast iemand iets heel zinnigs over zeggen. Maar jij, okay. kan, jij kan niet uh, de vraag van Hans uh, meneer, meneer Peperkamp beantwoorden over de gemeenschappelijke. Nee, ik heb wel een. Uh, ik heb wel een kop en een schotel in huis, maar ik heb geen schoon. Maar, nee, maar dat schotel. zijn andere schotels. Die, heb, die gebruik je niet om tv-programma's mee te ontvangen. Oké, okay. nee. het, het is me volstrekt duidelijk. Hey, Kevin, gaat alles verder goed in je leven? Voor de rest van alles hartstikke best. Ik ben altijd weer elke nacht op het werk en ik luister altijd Radio 1 en ik luister altijd naar huis jongen. Dus... Nou ja, nu zeg je ik luister altijd Radio 1, terwijl je net ijskoud zit te vertellen dat je ook 3FM luistert. Ja, overdag luister ik 3FM, maar s'nachts luister ik naar Radio 1. Kijk, nou, ik vind het een goede keuze en uh, ik spreek je ongetwijfeld wel weer een keer. Ja, ik uh, hoor je straks aan de andere kant weer van 4 uur denk ik. Oh ja, na de klok van 4 uur spreek <laughs> ik je weer. Dag! Doei! Dag Kevin! Doei. Ah, rubbere dingen aan een Ford Escort, maar volgens mij ook wel aan andere auto's in de jaren 80 en de jaren 90. Waar dienden die dingen voor? 0800 1121. Bel vooral ook met nieuwe vragen.